docenten die er alles aan doen om te zorgen dat je ook slaagt en je krijgt een eigen kennistrainer die je overhurt en een e-coach die je superste bij de LOE. nee de leidse onderwijsinstellingen Merel. oh ja Hoi, ik ben Marianne. Werken op een kinderdagverblijf is te zwaar. Als je door een hernia die peuters niet meer tillen kan. Ik ben Jeannette en heb Marianne aangenomen als baliemedewerkster van dit zwembad. Juist die ervaring met kinderen komt nu goed van pas en maakt haar geknipt voor de juiste baan. Wilt u weten welke regelingen er zijn om gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst te nemen? Kijk op gekniptvoordejuistebaan.nl. Weet je wat ook zo'n meeters is? Oh, zeg het eens, Merel. Als je je nu inschrijft bij de LOE... krijg je een audiocursus Time Management gratis. Bij elke opleiding? Ja, dus snel. Naar LOE.nl. Ik heb een hele korte vraag aan u. Um, um, wij willen graag uh, polybotiel testen. En vindt u het goed als ik dat even in de oogjes van de hond spuit? Ik weet niet wat het is, meneer. En wil je het even testen of het brandt? Nee, dank u. Maar even in de oogjes alleen maar. Nou, 620.000 proefdieren hopen op precies dezelfde reactie. Ga naar proefdiervrij.nl Ik ben Boy Noerdewee. ik ben financieel medewerker en ik doe de crediteurenadministratie. Ik vermaak me daar uh, prima. Ja, het is hartstikke leuk om voor Adeco te werken. Ze zijn persoonlijk, ze houden een goed contact met je en ze zijn altijd in voor een informeel praatje. Ja, ze hebben een persoonlijke aanpak en ze hebben een uh, goed inzicht in mijn situatie. Ik zou iedereen adviseren om voor Adeco te gaan werken.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 Dat maakt Saap Saap. Ga snel naar saap.nl of sms saap naar 4411 voor een proefrit. Direct aan de slag in de financiële wereld? Jouw baan staat op adeco.nl slash financieel. Adeco. Better work, better life. Hé, hey, Top 1 Toys tracteert. Mm, Taxfree free speelgoed shoppen van donderdag tot en met zaterdag 19% korting op alles. Dus kom naar Top 1 Toys! Mensen vinden financiële zaken moeilijk. Ja, hè hè. Wat wil je ook? Alsof dat simpel is. Ga maar eens een huis kopen als jong stel. Wat er dan op je afkomt, dat wil je niet weten. Of juist wel. Want dan weet ik wel iemand. Vraag een RVS-adviseur om een betaalbare hypotheek. Dat scheelt al snel meer dan 1000 euro. Vraag naar de voorwaarden. Bel 0900-0916. 10 cent per minuut. RVS. Pensioenen. Verzekeringen hypotheken. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious radio. En nu, um, hoe heet het ook alweer? Uh, wacht even, even bellen. Ja. Ah. Oh, oké, okay, ja. Bedankt. Ja nee, prima bedankt. Oh, uh, moet ik het natuurlijk nog wel even zeggen. Nu, extra weekend ben je AVO. Oh. En... And roll. <laughs> Knoppen springen eraf. Bohemian Like You. Prachtig. 10 minuten over zeven. Uh, nou! Zullen we maar weer? We hebben geoefend vorige week. Ja? En nu is het officieel de allereerste echte. En Extra dus weekend. En dus geen champagne. Nee, we hebben nu gewoon een goudgele rakker. <laughs> en Een biertje. Yeah. En we hebben er vanmiddag, de hele middag, in een pretpark rondgelopen. Dat of was toch? dat niet... Uh... En, en dat stuiterende, blije ei wat naast hem liep, was dat niet uh... een... En al, al hadden ze een zonnebril op, ze werden toch overal herkend als... Hek uh... om Maar ja, dat lag misschien aan het feit dat jij een t-shirt aan had... met daarop, weet je wie ik ben, ik ben... Hek Ja, maar jij had een onderbroek aan waarop stond... Ja hallo jongens, jullie hele kennen me toch wel? Ik ben die hele bekende... Feest aan! En de grap was, uh, dat die onderbroek die zag je... omdat we de hele tijd onze broek uitdeden, stond er onze lul. Dit kan echt niet. schrappen, we hadden nog zo geoefend. Uh... Nee, wacht. Uh, dat wordt het bent een Andy's <laughs> zo. Jij was toch... Uh... Er staat iets niet goed in het script, jongens. Maar samen zijn we... Oh, ja. hey. Hey. Het is weekend! Yeah. Ja. Ah. Zometeen de officiële <laughs> inaagsopgave. En tot die tijd... <laughs> een spannend muziekje.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 could touch you again I wish I could still call you a friend Hè? Ja, jammer nou, zeg. Ik heb we er nog een paar over, maar nee hoor, ze zijn echt allemaal weg. Alles is op, mensen. Jammer, de koel is ja, op. Geen zin. De pink is ja. er wel. Hoe nieuw was dit uh, haar uh, laatste single? <sighs> 14, nou, uh, sterker nog, het is kwart over zeven. <coughs> Zo, het, nou het is de officiële eerste aflevering van Extra Weekend op de vrijdagavond. Het voelt al als vijf jaar. Ja, hè? Ja. Het lijkt alsof we nooit, nooit als we altijd dit, altijd dit hebben gedaan. Lekker, hè? Misschien heeft het ook, we... ook wel dat we vannacht de nacht samen hebben doorgebracht. Ja, dat was raar. <laughs> Zullen we dat even uitleggen? Ja, lieve luisteraars. Uh, Michiel en ik hebben vannacht de nacht doorgebracht. Het had alles te maken met de allereerste nationale bedrijfsuitjesdag. Woehoe! Woehoe! Ja. Dat was iets dus heel raars dat het vanmorgen ontstond. Elke keer als ik dat zei, ging er spontaan een applausje ergens. En dat was ook, ook niet eens afgesproken. Dat ontstond spontaan. En het werkt nog steeds. En het werkt de, na de Nationale bedrijfsuitjes dat. Ik geloof het hier gebeurt ook. Hier gebeurt het gewoon ook. Heel gek. Nou ja, we zaten daar uh, in uh, Wali B. En uh, ja, laat ik het zo maar even noemen. Zonder de klauwde. In de polder, ja. Echt in de polder. Wali B, je weet toch? Jo, jo, jo, jo, jo. En um, daar hadden we dan de, de locatie. was echt heel leuk. We hadden vanmorgen de Sheer, het de lange, Room 11. Je kamer 12 sliepen vanaf. Wij sliepen op kamer 11. En ehm, um, in een bungalow. In een bungalow, ja, een met allee... bungalow Maar ook alleen maar Duitsers daar. Ja, te gek. Het was echt Wie uh, dan, dan, uh, Wie ook tegenkwam, het was altijd... HET wel <laughs> Het was echt, uh, ja, we zijn niet echt uh, geliefd volgens mij meer in het park. En vervolgens kwam er ook nog zo'n een bewaker met een zaklamp in onze mix schijnen... of het wat zachter komt. Ik ja. moeten die Duitsers hebben. Ik ja, wel, maar ja, Dat zijn de sneeuwers. Ja. ja, vooral die Duitsers, ja. <laughs> maar no, goed, laten we het daar niet over hebben. Oh, ja. Ja, wij sliepen in één kamer. Uh, dus allebei op een eigen bed, dat dan weer wel. Ja. Hoewel ik wel iets hards in mijn rug voelde. Dat was uh, de spirale. Oh, de dat hards, was het spiraal Oké. Nou, um, en het leuke was, jij, um, <laughs> jij doet rare dingen in je slaap, Michiel. Nou, ja, ik... ik, ik ik was er al een beetje bang voor. Weet je, ik heb namelijk heel af en toe... en dat weet ik uit, uh, uit de verhalen van mijn, mijn ontelbare bedpartners... Ja. <lacht> ja. <lacht> nou, de grap van de dag is Ik, ik <lacht> zie zelfs dat ja, de schoonmaker <lacht> lag zo onder de tafel. <lacht> dat is toch mogelijk. Die moet zijn gebit weer oprapen. Nou, <lacht> uh, die, uh, die, die, die, daar had ik wel eens van gehoord dat ik af en toe in mijn slaap... zo intensief droom dat ik uh, rare dingen zeg. Ik heb. Um, nou, vannacht was het dus. Uh, al ging het fout. Ik was er al bang voor, maar inderdaad. En ik weet nog, want ik werd er zelf wakker van. Dat is een heel bizar. En, en jij hielp me het herinneren door het vanochtend te vertellen. Vlak voor ik echt wegzakte. Nou ja, jij hebt het beste gehoord van allemaal, het geluid. Wat nee, voor een geluid maakte ik Ja, je? Nee, het, is, het is heel raar, want uh, het is namelijk een soort... Uh, ja, hoe noemen ze dat? Zo'n laatste helder moment voordat je uh, officieel in slaap valt. Ja, nou, sommige mensen hebben wel eens dat je denkt dat je valt. Weet je, ja. die echt letterlijk dat gevoel, dat, die je, doet, echt, dat je valt. Oh. Maar ik maak dan soms een geluid. En vannacht was het geluid wat ik maakte vlak voor ik daadwerkelijk in slaap viel. Mm -hmm. Oh nee, maar ik lieg niet, dat is echt heel erg. Ik lag echt bijna in komen. hoor ik naast mij ineens hoor ik. Ik snap niet waar je dat van... geluid vandaan haalde. Ik ook niet. Want ik schrok meteen wakker, het leek net alsof ik van de flat afviel. Dus... Maar het was echt. Uh, hoe, wat, wat, wat, kun je dat even uitleggen, Veenstra? Ik weet het niet. En dan heb jij nog eigenlijk de, de, de meest normale. Want het zou kunnen uitgelegd worden: je hoort misschien dat ik een beetje hees ben. Dat nou, ik misschien een soort van. dat ik een soort van. Een soort van. benauwde ademstocht had. Die we nog eventjes ontsnapte. Maar ik heb het ook wel eens gehad: het is echt waar. Dat ik midden in de nacht. dat ik rechtop ging zitten en dat ik riep: frituurvet! En toen ging ik weer liggen. Oh, dat heb ik ook. Mijn zusje zei altijd rare dingen in de slaap. Ja? Ja, dan sliepen we samen in kamer op vakantie of zo. En dan werd ze wakker, ging ze recht op mijn bed zitten. En dan zei ze tegen me... <totstuk> ik heb een stokje nodig voor <totstuk> mijn haar! Een stokje voor mijn haar! En ik denk een stokje voor mijn haar. Ik moet nooit ik... tegenspreken. Dat heb ik niet. Oh! En toen draaiden ze zich om en veel ze weer slapen. Toen, toen was het weer goed. En een paar uur later ik zei: waarom moet je nou een stokje voor je haar? En ze keek me aan als een algespoelde walvis is die met een mental had <lacht> gegaan. Ze wist niet waar ik het over had. Nou ja, en ik heb ook over eens een keer, uh, dat vond misschien van het allermooiste: dat ik rechtop ging zitten en om uh, uh, heel hard riep: Hans van Willigenburg! Dat heb ik brak. nog steeds elke nacht. <laughs> maar goed, ja, maar het is toch niet zo heel gek dat je rare dingen roept in je slaap. Dat nee. hebben meer mensen. Nee, dat hebben we met meer mensen. Heb jij, heb jij nooit iets in je slaap? Die oh, schuif je, je schuift nu heel makkelijk af op, op je zusje. Ja. Stokje uh... voor me aan. Nee, ik heb wel eens. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat ik wel eens de hele top 40 gewoon uh, heb voorgelezen. Nou, let op, dames en heren, jongens en meisjes, een scène uit de de bedkamer van badkamer. de badkamer, <laughs> whatever. De, de slaapkamer van Gerard Ekdom. Het was afgelopen nacht. Nou, laten we zeggen rond een uurtje of kwart over drie. Gerard schrikt wakker, zit recht op in zijn bed en begint de volgende woorden uit te kramen. <tie> Top 40 wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40... in samenwerking met de de detailhandel en de industrie. Dit is op de Top 40, de 40 populairste platen van Nederland... en die de juiste worden met deze week vier stippen, 4 stippen. 428 hier superstippen, 8 houden, 9 nieuwe winnekamers en dezelfde nummer 1 als de vorige week. We beginnen met de hackersluiter op... Nee, dat was niet helemaal zo. Dan kan je toch beter uh, mijn geluid maken? Ja, ik vond het eigenlijk wel fijn. Laten we hem gewoon inhouden. Volgende keer mochten we ooit nog een keer samen in bed uh, belanden... <laughs> vind ik dat je moet oefenen op... Je ontdekt... De mega hit. fm Deze week, Snow Patrol 3FM. 3FM. 3FM. 3FM. Look at the is weer weekend lekker zijn Say. I'm gonna have my man. I'm gonna steal their hearts and save for another day. Ain't gonna hang my hat. Ain't gonna take off my boots. Ain't nothing gonna stop me in my pursuit, my stage. Time to rehearse. I'm gonna see all the wonders of the universe. gaan was een beetje oefenen op... Ja! Uh... Yeah! Zit er goed in, hè? Emani Coppola en Legend of a Cowgirl. Leuk. En daarvoor... Uh, uh, de mega-hit. De, oh ja, de oh ja, ja, ja. mega-hit. Ah, ja, ja. Snow Patrol... En Chasing Cars. Chasing Cars. Wat is de H nieuwe meegeet ook weer, Gerard? Je hebt vanochtend bekend gemaakt in de arbeidssitia. Nou, ik zei toevallig dat je heel erg op Justin Timberleek. Maar dat is ook echt zo. Justin Timberleek een nieuwe single... die heet Sexy Bag. Dus volgende week de meeget. Kun je vast een beetje wennen? Ik heb uh, een paar leuke sms'jes gezien die op 3333 uh, zijn binnengekomen. Aangaande dingen slapen. Uh, die, die je zegt in je slaap. Uh, iemand heeft wel eens uh, de naam van je ex in oh, je slaap. Ja. Dat is ook oh, heel ja. vervelend. En Pieter die heeft geSMS'd. Uh, nee, nog mooier. Ik ben ooit eens bij een vriend van me in bed gekropen. En hij was niet alleen en sliep ook nog niet. Uh, moet ik daaruit concluderen dat er iets heel ernstigs gebeurd uh, ik is? Ik denk dat hij uh, een, een, een behoorlijk gevalletje coïtus interruptus aan het plegen was. Nou, denk ik dat. Hartstikke nee, gezellig. Nee, en dat allemaal terwijl je niet aan het slapen Want nee. Als je slapen bent, oké, okay, heb je een goed excuus. Niet slapen, dus, uh, dan moet je wel heel kachel zijn. Ja, dan heb je flink uh, met een hoop duizend om je heen gelopen. Maar nou, goed, het was gezellig. Ja, uh, zal ik even kort zeggen dat we straks Yellow Pearl in de studio yeah. hebben! Yeah. Oh, maar, ja! Nee, Yellow Pearl is hier straks. Die gaan, uh, die gaan fantastische liedjes. Ze hebben een nieuwe single, See You Again, die is, van, die is briljant. En For You and Me was fantastisch. Dus het kan alleen maar leuk worden. Ja, voor, nou, voor de rest, uh, even kijken Moeten in het schema. Moeten we de, de, schema... de inhoudsopgave even doen, anders voor de show? Ja, de inhoudsopgave. eerste officiële extra weekend. Nou, um, we hebben dus um, uh, Yellow Pearl in de studio. Met ja. uh, die band gaan we natuurlijk ook weer de reality check doen. Ja, hoe, hoe down-to-earth zijn ze nog we, steeds? Weten zij wat een pak melk kost of... 3 kilo augurken. De, wie, wie bestelt er nou 3 kilo augurken? Geen idee. Ook okay. iemand die 3 kilo augurken nodig heeft, lijkt me. Nou, dat. En we hebben ook nog. Dat is ook wel weer, wel weer geinig. DJ Zenstorm straks met een ontzettend heftige mix. Ja. Die heeft ze best gedaan, jongen. Ik heb hem van de week zien lopen. Het schuim stond op zijn voorhoofd. Zag dus er niet best uit? Dat zag er niet best uit. Mm. Maak me er erg zorgen over. En um, ja. de zal, uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. Je kunt de hele uitzending door kun je platen aanvragen. Ik zie je net al in de sms binnenkomen: Del Sol, ring, ring, ring. Haha, hey. Nou. Uh, bij elke request zeggen wij. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. En dan komt hij op die lijst en aan het einde pakken we er eentje uit. Als dan jouw request wordt gedraaid, dan heb je niet alleen je plaat op de radio. maar krijg je ook een ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirt. Dit keer met Mouwen. Met Mouwen. Vorige week hebben we de Mouwen nog naar hem moeten sturen, weet je nog? Ja, dat was Henk. Heel vervelend. Henk en Mouwen. En we hebben ook ah. de voicelift. Oh ja. Ja, we hebben een stem van een bekende Nederlander hebben we verbouwd. Plastisch gezien, qua stem. En uh, het is de bedoeling dat je raadt uh, wat er, uh, ja, wat die, wie dat is. Ja. Weet je? Dat is een moeilijk hoor, dit keer ook. Zullen we maar gelijk uh, vastroepen 09091336 als jij denkt te weten wie het is? We, nee, we gaan wist... eerst even gewoon... Uh... Ja, nou, maar goed, dan hebben we alsnog de telefoonnummer nodig. Want, uh, uh, ja, bel maar als je iets kwijt wil. Of wat jij ja, zelf in nou, je slaap roept. Ook, of... maar, ja, dat, maar ook uh, wat leeft er, weet je. Het is vrijdagavond, het is mooi weer. Het wordt een fantastisch uh, weekend. Het wordt een heerlijk terrasjes weer en dergelijke. Hoe zit die sfeer erin vanavond? Ja. Dus kom maar op, 0909-1336 voor... De wildprik! Gaan nou, we gewoon even wildprikken, zoals het heet. Het klinkt, het klinkt heftiger dan het is, hoor. Het kan ook zijn dat er mensen zich misschien vandaag... Uh, ons dat hebben geërgerd aan onze optreden in, uh, in Walibay... Dan mag je er ook voor bellen, want zo staan nog al over ook klachten. Nou, ik geloof dat we de eerste bellen al hebben. René nee, Passet, Tja, hoe jongens. is onmogelijk, hè? Ja, sorry, ik kan er niks aan doen, maar het staat nog stil hier en daar. Je, staat, je zit echt wel midden in de... Maar dat geeft niet hoor, ga je gang. Oké, okay, nou ik zou het kort proberen te houden. Bij Utrecht nog wat drukte op de A28 naar Amersfoort. Bij de afrit en dolder een korte file van 2 kilometer. Bij Rotterdam een ongeluk op de A15. Vanuit Gorkum naar Ridderkerk zorgt het bij Sliedrecht West voor 3 kilometer file. Want daar hebben ze de rechte rijstrook uh, tijdelijk dichtgegooid. In het uh, noorden van het land op de A28. Vanuit Zwolle naar Groningen. Tussen, de af, tussen Zwolle Noord en de afrit Nieuwe 4 kilometer. En dan het zuiden op de A2 naar Den Bosch. Vanuit Utrecht bij Salbommel 2 kilometer. Nou, dankjewel. Oei. nou dat was het weekend voor René set. <laughs> We gaan even gewoon even wild prikken. De wild prik! Hallo, met de radio. Hallo, radio. Hallo, luisteraar. Wat gezellig zouden jullie twee samen, zeg. En vind je? Ja, ik vind het leuk. Erg ja. leuk. We zijn ook te boeken voor theevisite. <laughs> maar ik mis één dingetje eigenlijk. Oh, wat uit. Ik zou graag het weekend willen openen. Oh, nou open het weekend even. Komt ie. Het klinkt een beetje zoals ik vandaag. Ja, dat klinkt een beetje zoals jij vanmorgen loopt. Nou, maar toch fijn dat je het gedaan hebt, als jij niet was geweest, dan hadden we dit niet meegemaakt. Dan was het nog steeds tijdig geweest. Hey. Dag, dankjewel, dag. Zo, nou, iemand die dat alvast gedaan heeft, hebben we dat als gehad. Uh, hallo? Hallo, mijn Danny. Eddie. Danny. Danny. Danny. <laughs> ja, ik wil wel zeggen, ik slaapwandel altijd. Jij slaapt gewoon altijd? Nee, wandelen. Ja, ik slaapwandel. Oh, jij slaapt wandelt! En waar ga je naartoe dan? Meestal? Nou, ergens was eens een keer ging naar beneden... ...trok de rits open en wou ook uh, voor de computer gaan pissen. Ik ken het verhaal. Ja, ik ken het verhaal. Ook met iemand, een laptop. Met een laptop. Ja, ja. Die Nou, er was iemand zo lam. Zal ik even vertellen? Danny. is een echt waar gebeurd verhaal. Dus is een iemand die gewoon... waar gebeurd verhaal. verhaal. Er ging uh, midden in de nacht echt zo lam als een gieter. Ging hij dus, uh, nou ja, naar wat hij dacht, de badkamer. Doet, de bril, ja. doet dus de bril omhoog. En gaat plassen. Gaat weer terug naar bed. En de volgende ochtend gaat hij euh, nou ja, opstaan. Je kent dat wel. Loopt vervolgens naar zijn computer, zijn laptop. Doet hem open. En zijn hele laptop volgen zeker. <lacht> Hoe droog ben je als je het verschil niet meer weet... tussen het, het omhoog doen van een wc-bril ja, of een wel, laptop? Het is wel hetzelfde mechanisme. Ik snap dat het is wel openklappen en dichtklappen. Ik snap dat wel. <lacht> ja, dat hebben we wel, maar je bent toch wel erg goed bezopen. Maar ach, dat, dat, dat het, het, gebeurt. het valt wel tegen dat hij dan niet eventjes met de wc eet over de laptop is zijn gegaan. <lacht> dus, dat is misschien nog wel een uh, oh, moestmeetje. Dus maar ik ben niet bezopen hoor. Nee, nee je, je klinkt nee, ook heel pff, helder hoor. Ben je bezopen? <lacht> uh, nee, dus. Je klinkt heel helder. Maar fijn dat je slaap... Ik bedoel, heel fijn dat je slaap wandelt. Dag! Dag sterkte de meeste. Hij weet over als hij morgen wakker wordt, weet hij niet meer dat hij dit gesprek heeft gehad, denk ik. Nee, maar hij weet ook niet meer wat een laptop is. Nee. <lacht> Even kijken, of, ach. Wat een reus daardoor het streukgewas. Het is... Een bellen. Hallo? Nou, tot zover. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Volgens mij was dit een broekzak. <laughs> Wat een eikel! Ik <laughs> nou, weet niet wie het was, was, was maar... Uh... Dat is niet zo. Nou, nou, dat, is wel... uh, ja, dat was een, uh, een, een succesvol onderdeel, Gerard. Ja, dat gaan we volgende week helemaal uitbuiten. Ja, ik ben veel... nog De extreem lange 12 in volgende week. <laughs> hey, laten we even lekker gaan aerobiken. 1, 2, 3, Eric Print.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 They got all the way to the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 Ben jij zo'n bodyjam-avond uh, geweest? Nee, ik ben nooit verder gekomen dan uh, spinningklasse. Bij, bij andere klasjes waar je echt moet huppelen... schiet ik altijd in de lach. <laughs> en de rest van de klas om mij trouwens ook. Ja, het is echt heel leuk. Want, uh, je moet... Oh, wat? Jij, heb jij? Heb jij... Ja, nou, nee. Ik, ja, ik, nee, jij, alleen, ja, ja. Nee, Nee, luister, luister. Ik ben een keer. Uh, ik, ik, er is een tijd geweest dat ik heftig aan sporten was. En uh, lang geleden mensen. Lang ik kijk voor geleden. me en ik zeg het is lang nou. geleden. Goddelijk, lijf staat voor je neus. Ik heb het je gisteravond nog in volle ornage <laughs> getoond. Mensen denken dat we echt de raarste dingen hebben gedaan bij ons gezamenlijke nachtje. Ja. Heem, eindelijk, we eindelijk, hebben gezegd, dat het gezamenlijke nacht was, dus op, vanwege inderdaad die nationale bedrijfsuitjes... dacht dat we op tijd aanwezig zouden zijn in Walibee. Ja, vandaar. Dat was eigenlijk het hele verhaal. Daarom moesten wij de nacht samen doorbrengen en kregen we dit uh, voor ons <totstut> nieuws. Nou, eh, maar je, staat dus, eh, je bent dus aan het sporten. Ja. En eh, de, <totstutters> dan zie je dus een zaal achter je met allemaal van die vrouwen in iets te strakke trainingspakjes. Nou, dat is echt. Maar kunnen ze het oh. hebben? Of zeg je van nou, ja, sport nog even door. Sommige types kunnen het hebben, maar er zitten er ook een paar bij dat je denkt ja. Voor mij hoeft het niet. Maar het leuke is, het zijn wel al van die hele mooie, afgestrainde, hele strakke vrouwen. En die staan daar. En die staan er één, twee, drie. En, die, en er staat altijd één man tussen. En die, die, die heeft een, een glimlach op zich gelaten. En die gaat er dus nooit van zijn leven meer af. Nee, ik snap. En dat, maar dat was jij dus niet? Ik jij was ermee gestopt? Nee, eigenlijk wel. Waarom, Gerard? Um, uh, omdat ik, ik trok het niet langer om uh, te zien hoe uh, die man daar zoveel lol had. Ik had ook niet, uh, had jij lef... zelf niet zo lol dan? Jawel, jawel, tussen alle vrouwen. Ik had wel lol, maar het is toch, uh, ja, ik uh, weet het niet. Er was iets waarvan ik dacht, maar het maakt niet uit, want mijn vriendin ja, maar... is uh, er heel druk mee. Oh, die neemt er gewoon nuttig Nee, die, die, <laughs> die, wordt, die wordt lerares. Echt waar? 1, 2, 3. Echt waar, joh? Ja. Wat is ontzettend leuk? Goed is dat, dus hè? kun je les krijgen, want je, je zegt van vriendin, maar het is je vrouw. Ja. Dus je kunt les krijgen van een echte ekdom. Ja. Dat In is het zakker, uh, he? aerobic jam, uh, hoe Jam hoort. Ja, ja zoiets. Zo'n uh, sportcentrum Want dat vind ik sowieso een heel ding. Mijn vriendin sport nog wel heel erg actief. Zij wel. En het um, heeft echt de meest vage namen. Bodypump ja. en uh, aerobic combat. Spinning hebben we dan natuurlijk. En uh, weet ik allemaal wat voor ja, het. alsof je naar een soort uh, oorlogsgebied gestuurd gaat worden. G.I. is een attack. Body attack. Ook zo mooi. gel Dat zijn allemaal van die termen die komen langs in de sportschool lullerij. En natuurlijk de voice lift. Ja, En dan nu... Ja. Um, klinkt heftiger dan het was. Wat een splitleggers, zeg Wel rustig daar maar. Tjonge, jongen. Want het is nou, tijd voor... Nog één keer. De... Weet het echt nog een keer? Ja. Nou, oké. Okay. En dan nu... Hij was toch net beter? Ik klaar. <laughs> ja. uh, wat kunnen uh, we eigenlijk weer, Gerard? Nou, we hebben... Uh, wat hebben we? <laughs> we hebben natuurlijk weer iets van de lopende band. Nee, wat maar we dat de moeten plekken, Ja, ja oké. Okay, maar wat hebben we als, als, extra, echt als echte prijs? Nou, laten we sowieso, en ik zal kijken wat ik voor je, doe, voor je kan doen... T-shirt ja. uh, sturen. Ik vroeg trouwens van de week aan onze baas uh, hoe het met die shirt zit. Die komen eraan. Ja, dat wordt waarschijnlijk het volgende shirt. Ze komen eraan, het ah. shirt. Maar ze, ze komen eraan inderdaad. En okay. uh, ja, we hebben een, een CD. We hebben nog wel volgens mij een exemplaar liggen van de CD van Pharrell in my ah, mind. De nieuwe Pharrell komt naar je toe, dus een goed album trouwens. Daar hoor ik van meer, meer mensen. Ja, Pharrell dus, uh, belde zelf net. Hij vond het ook wel wat. Hij vond het ook wel een tof album. Het kwam namelijk om het wijnbeld om te vragen: wat vind je daarvan? <laughs> ja, nou, ik vond het tof, nou, zegt hij. Het is tijd om de stem dan te laten horen. Um, dit uh -huh. is de stem. Hij is verbouwd, hè? Voor alle duidelijkheid, het is een bekende Pfft. Nederlander. We kennen hem allemaal. En ehm. Uh, Eerste dus, nee. zorgen nationale hoor je niet uh, overdag oh. natuurlijk, Marik uh, Egol Echteruits. Zal ik hem nog één <laughs> keer laten horen? Heeft doe mee. even en bel ondertussen even 0909-136 als je een poging wenst te wagen. Eerste zorgen nationaal dat hoor je niet overdragen natuurlijk, Mark Egol Echters. Nou, dat is hem. Volgens mij kijk ik zo ook wel eens na nou, vier bier. Nou ja, dat dus, uh, komt in de buurt. <laughs> ja, dat lijkt wel een beetje, Ja, inderdaad. Ja. Nou, nou, nou, uh, Goedenavond met de, de radio. Ra oh, ik wou net ja, zeggen, het... Het weten, bel ons dan. 0909-1336. Hallo. Hallo. Met uh, Gerard en Michiel. Goeiedag, met Robert. Dag, Robert. Dat, uh, dat moet bijna wel Tropical Danny zijn. Tropical Danny? Nee, dat is... een van nee? Toppertje. Dat is niet goed. Nee, ik oh. kreeg uh, net door dat het niet goed is... Ja, ja, maar, ik ben toch niet waarom je het dacht. Ja, ik dacht het. <laughs> je ja, dacht zo, nou, dat vind ik een hele ik heb goede geen, conclusie. Geen ingeving, denk ik. Dat is een hele goede conclusie. Oké, okay, nou, het is niet goed, maar blijf vooral meedenken. Jazeker. Oké, okay, dan. Dag hey, ook. Goed weekend. Bye Dag. bye. Nou, nog eentje. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo? Met Ricardo. Ricardo. Ricardo. Yo, hi, hi. Ik dacht dat het uh, JP Balkenende was. Jan ja. Peter zelf. <laughs> Laten we even één keer. Volgens mij ik kom niet eens in de buurt gegeven. Uh. Meestal zijn nationaal, dat je niet, eh, uh... nou, natuurlijk. Oh. ik, uh... ik Ik snap hem wel, ik snap hem. Hij is echt trots. Nou, ik denk niet dat Balken er... Nou, nee. Nee, maar dat word natuurlijk. Natuurlijk. Balken heeft ook een, een handje ervan om... Uh... Nou, natuurlijk een... Uh... Ik snap hem. Maar het is uh, echt uh, hey. helemaal fout, hoor. Daar niet van. Maar het, ik snap hem wel. Nou, dan houdt het op. Maar nou, Ja, dat, wel... is, dat is zo dat, dat, dat je meedenkt, dat wel. Ja. Nou, oké okay dan. Goed weekend, hè. Ja, goed weekend. Bye, bye. Hoi, hoi. Zullen we uh, nog één proberen gaan kijken? Ja, en de... we kunnen hem altijd nog makkelijker maken. Maar even kijken of misschien er iemand zit met, met een ontzettend goede uh, suggestie. Hallo met uh, Extra Weekend. Goedenavond, avond, Pascal. Dag, Pascal. Hoi, is het uh, Jaitje Zwit? Oh, wacht eens even. Dit, gaat, staat, uh, maar, dit staat niet in de draai. Dit staat helemaal niet in de planning. Pascal. Ja. Wil je met 20 minuten terugbellen? Want dan hadden we ongeveer de oplossing uh, voor de voice-lifting ja. gedachten. Ja? ja? Fantastisch, tot straks. Ja. Nou, ben je dit nou serieus? Ja, we, zijn, we zijn wel klaar. Ja, dan, dan, dan pakken we er nog één. Nou, weet je, ik ga het, Zal ik laten horen waar het nou om ging? Doe maar. Er komt ie, hè? Beste zagen nationaal, dat wil je niet. Uh, elke dag natuurlijk. Maar ik, uh, ja, ik ben echt trots. Pascal! Nah, Pascal. Wat een heldere geest ben jij? Ja, ik hoopte het alleen maar. Ongelooflijk. Maar het is helemaal... Weet je waar? Ik sta net te denken. Weet je hoe we het hadden kunnen weten? Beste Zuider uh... Nationaal, zegt hij aan het begin. Ja, maar dat is het niet te verstaan, joh. Ja. Ja. Beste Zuider Nationaal. Ja, maar natuurlijk wel. Ja ja. ja, ja. Nou ja. ja, het nieuwe album van Forel is voor jou. Hey. En uh, we hebben er nog een speciale prijs bij. Ja. En, um, ja, we hebben namelijk tien prijzen en um, ja, onder elke getal zit één prijs. Dus je moet even een getal roepen tussen de één en de tien. Tussen de één en de drie? En tien. Ja, doe maar vijf. Vijf. Nou, even kijken welke prijs daar achter schuil gaat. Een bijbal. Een een Nee. Een bijbeltje. Nou, een oh, bijbeltje. Bal. Een hey. bijb-bol-bol. Bol, bol. Een bijbeltje. Nou, dan ja. ga je weekend even lekker swingend mee in, hè, Pascal. Ja, inderdaad. Dus. Nou, inderdaad. Zullen we voor degenen ja. checken wat er deze week allemaal nog meer in de prijzen zit? Noem eens een ander getal: uh, Nummer 7. 7. Een Bijbal. Ja, stel dat nou. <laughs> nou een hè? Ja, ja, dat is ook bijzonder. Nou, ik vind het wel een we moeten, ketbal. We moeten hier toch eens over gaan praten. En wat zit er onder nummer 3 dan? Even voor het, ja. Een Bijbal. Ja, dit is echt, we hebben alleen maar Bijbels. We worden we worden Een Nou, maar het komt allemaal naar je toe. Ja, nou, dat is mooi. Dankjewel. En een goed bijbel. Ja, nou, Een bijbel. Dit is niet de bijbel die ze jou hebben gegeven bij het concert van Madonna? Ja. Uh, yeah. <laughs> Wat is dit bezig? Het komt, het komt naar je toe. Oké, okay, oh. dankjewel. Veel plezier ermee. Loog hij en lachte in zijn vuistje. Terwijl hij <laughs> genoot van de zoetgevoerste klanken van Elton John. Oh, en diens klavierspel ook. En de bridge, mooie. I've seen the bridge. The bridge is long, and they build it high, and they build it strong, strong enough to hold the weight of time, long enough to leave some of us behind. And it The bridge all fade away. Standing on the bridge, looking at the waves, seems so many jump, never seen one saved. On a distant beach, your song can die. Heet Call me when you're sober en daarvoor. Oh, mooie! Zo, worden zo we, goed. Worden we oud? Of uh, vind, mag je dit, mag dit, mag dit echt gewoon echt heel erg mooi? De nieuwe Elton John The Bridge. <kuggen> volgens mij uh, it, it, it, it ligt het niet zozeer aan, aan oud zijn. Want nee, het is gewoon zo'n universeel mooi liedje. Volgens mij ook wel een universeel thema, alhoewel ik eigenlijk niet weet waar de plaat over gaat. Maar over ik heb een brug. Het, ja, over een brug. Maar het, het, volgens mij is, is die brug een metafoor. Een metafoor voor het leven zelf. Ja. Weet je wel. Je, de, de het, het leven zelf, zeg jij. Do you cross the bridge or do you fade away? Dus maak je wat van je leven? Ja. Oké. Okay. Come try it all or... Die trying. Come risk it all or die trying. Mooi. Ah, ah, schitter. Dat mooi en dat voor een man met een pruik. Dat oh. <laughs> ja, zeg je wel goed. Ja, maar hij ziet er niet uit. We... Nee, maar dat heeft hij nooit gedaan. Maar toch, hè. Oh, oh Hij is helemaal terug met die sisters Sisters over die Elton John. Is back on the burn! <laughs> Nou, uh, wat het uh, veel losmaakt is toch wel de discussie over... wat zeg jij wel eens in je slaap of wat doe je wel eens in je slaap? Nou, voor de mensen die het allemaal gemist hebben. Ja, uh, I'm coming clean. Ik klonk vannacht in mijn slaap als volgt. Uh, ja. Oh, ik denk dat je hebt me klaarstaan. Nee, nee, maar denk ik, uh, uh, Michiel Veestra klonk vanmorgen in zijn slapen zo en ik was Vlak net aan slapen, ruimte. maar daarvoor hadden we trouwens ook wel een momentje. Moeten we toch nog eventjes delen ja, met de mensen? Ja, dat was zo leuk moment. Dat is echt heel triest. Dat is ja, heel mooi. Oh, ik, we lagen eigenlijk uh, net in bed. Ik vind dit, het klinkt allemaal zo niks. Het waren gewoon twee aparte bedden. We, we, waar, we, ja. het klinkt niet nichter, het klinkt gewoon goedkoop. omdat het budget zei: Nou, jongens, we gaan lekker op, uh, op kosten van de zaak ergens slapen. Hoi. Dan we het dan een bungalowpark met alleen maar Duitsers, ja. <laughs> waar je je eigen bed moet opmaken. Maar goed, het ging als volgt. We lagen in bed en uh, ik was eigenlijk, uh, ik had al gezegd, ik moet toch echt gaan slapen. Want uh, achter ik hem maar 80 uur uitzending morgen? Laat ik in godsnaam een beetje ja. fris zijn. Dus ik uh, ging daar liggen en zeg shit, ik moet zeiken. Oké, okay, dus jij loopt naar beneden, gaat naar het toilet. En ik denk: nou, als hij terugkomt, dan zeg ik: nee, Ennie. <laughs> en wat zeg jij als hij binnenkomt? Hey piek, slaap je al. Nou, dat is toch. <laughs> is dat telepathie of is niet? Ja, uh, dat is gewoon echt heel triest. Ja, waarschijnlijk is het heel triest. Ja. Dat is wel heel erg. Maar dat is ook zo'n klassieke scène uit Sesomstraat. Wie kent het niet, je weet je is het slip, joh. Nee, niet. Nee. <laughs> nou, dat is het verhaal. Welle, de, uh, dingen die je zegt in je slaap of die je doet in je slaap... er uh, komen veel dingen binnen op uh, 3333-SMS. Uh, ik praat, schop en bijt in mijn slaap, zegt Knijn. Je kunt nou. het zo gek niet bedenken. Ik heb zelfs mijn toenmalige vriendin in mijn uh, vriend in mijn slaap naar huis gestuurd. Dat is ook niet leuk... Dat je niet weet ook. Hè? Dat je ze dus volgende ochtend denkt, wauw, wat een geweldige avond. Je voelt met je hand naar links en je denkt... Hé? Wat heb <laughs> je dan Een blauwe plek slaat bij je vriend. Omdat je bijt en schopt en zo. Gaan we deze persoon even bellen? Ja, we gaan even bellen. Ik, we, wel, een ander. ik wil meer informatie over dit, verhaal Nee, is gewoon... oh nee. We gaan, nu, we gaan nu bellen met Claudia. Oh. Die in gesprek ja, is die, Maar die moeten we even wat, wat. Claudia net sms't. Ik denk, ik zeg het eventjes niet. Oh, Rinze is 23. SMS die. En hij vond de bridge ook geweldig. Oh. Gerard, we worden niet ja, oud. Nou goed. Dan worden we oud, maar dat vind ik echt. Nou. Um, uh, Claudia, Claudia, neem alsjeblieft de telefoon op. Want jouw sms is echt zo. Wat, wat, wat, kan Je, niet, ah, je oh. moet hem. Ja, ze neemt niet op. Jammer. Wat, wat, waar ging het over? Wat dan? Ik wacht nog heel even. Dus ik ga even kijken, want er waren nog meer dingen. Um, misschien wel onsmakelijk. Uh, maar ik heb in mijn uh, nachtelijke avonturen bijna de appelmoes aangelengd met pis. Wordt Nou. Nah. Wat is dat toch joh? Wat doen mensen toch rare dingen? Even kijken, want wie hebben we nu aan het lijnt? Als goed is Claudia. Hoi, Ronald. Nou, dit is geen Claudia hoor. Nee. nee. <lacht> ik wist dat jullie me gingen bellen als ik dat zou sturen. <lacht> nah, ah, jij bent nou, wat erg. een blindlezer. Ja, maar het is wel gelukt. <lacht> nou, nou de, wat hij nou ook had smst is, ik vinger mijzelf. Groetjes Claudia. Ja, nee, nou ja, ik denk, laat ik hem sturen, wie weet. Ronald. Ja. Je bent een perverseling. <laughs> Oké okay dan, bedankt. Ba, ba, ba. Hey, maar, jullie hebben wel ook, een leuk ja, programma. Hij zegt ook door. iets over ons eigenlijk, dat we die dan weer terugbellen. Ja, precies. <laughs> dan ja, worden we ah. volgens mij nog lang niet oud, <laughs> <laughs> Nou, een dampend weekend, hè. Hey mensen, oh yeah. ah, Laat ik. Die, dat de, de, ik wow. het. Wat een blindlegger. Een blindlegger, zeg. <laughs> nou, zometeen terug met deel 2 van...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 Que me duele, mal parece que solo me quedé, y fue pura todita, tu mentira, en mala suerte het mía que aquel día te was por beber mijn veneno, en toen was het met mijn leven, en toen was het met mijn leven, en toen was het met het met mijn leven, ik camisa nera, porque ik tengo el alma. yo por de kamer, la calma y kamer, hasta mi kamer, baby. cama, cama, de kamer, digo con disimulo, que tengo la de kamer, y debajo tengo el ik de kamer, Ik, uh, ik moet je het vertellen. We hebben winst gemaakt. Wat zeg je? Nou, oh, we hebben winst gemaakt. Ik versta je niet. We hebben winst gemaakt. Winst is een gevoelig onderwerp bij Unive. De verzekeraar zonder winstoogmerk. Dus ook als het om autoverzekeringen gaat. Daarom verlagen we binnen een jaar voor de derde keer de premie. Kijk direct op unive.nl of kom even langs. Unive, daar plukt u de vruchten van. Direct een hotel boeken? Dat kunt u doen via weg.nl of via.nl.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 Good evening Amerika America is on high alert tonight. Hoe familiair zijn de banden tussen Osama bin Laden en George Bush. This is the guy that tried to kill my dad at one time. Zondag vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 3. De andere feiten van 11 September in Fahrenheit 9 11 Governor Bush, it's Michael Moore.